De toespraak wordt gehouden door een moeder die in december haar zoontje van zes verloor, toen een schutter in Newtown in Connecticut twintig schoolkinderen en zes volwassenen doodde. VVV heeft een van de laatste kansen om aan de nakompetitie te ontkomen verspeeld. De club uit Vendo verloor de thuiswedstrijd tegen Peck Zwolle met 2-0. VVV blijft daardoor op de ene laatste plaats staan met vijf punten voorsprong op Willem II.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 Wat was de eerste Nederlandse profclub van Kenneth Pires?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 Ja, goedenavond. Een pracht loting in de Champions League. Bayern München speelt in de halve finale, tegen Barcelona. Ayen Robben daarover. We spelen gewoon het beste positiespel, denk ik, van heel Europa. Maar goed, ik denk dat we onszelf ook niet moeten onderschatten. Hè. We hebben ook een, een superseizoen tot nu toe. En, nou, ik denk dat we uh, absoluut uh, een kans gaan maken. Straks Robin uitgebreid. In de Eredivisie zondag de misschien wel allesbeslissende topper PSV-Ajax. Een krant suggereerde dat PSV de wedstrijd met stress tegemoet gaat... en dat Ajax Sinterklaas spanning heeft. Ja, Sinterklaas heb ik nog wel gehoord, maar... Ja, ik weet niet welke krant jij leest, maar dat heb ik niet gelezen. Straks de echte analyses van de boer en advocaten. We blikken vooruit natuurlijk op de Amsterdam Gold Race. Bram Tankink, verkende vast het parcours, kost hem bijna de wedstrijd. Straks zijn verhaal. En op dat moment gaat naar links en ik heb op dat moment al aan zijn binnenkant. Dus snij met twee die bochten een beetje te kort aan. Van de tien auto's die daar op jaarbasis rijden, komt, net, uh, komt er net eentje de, de afdaling in om moment met de wijde langskomen. Maar eerst VVV Venlo tegen uh, PEC Zwolle. 0-2 werd het. PEC doet uh, goede zaken, uh, mag ik aannemen. Frank Wielaert uh, richting Europees voetbal wellicht. En VVV, zo hoorden we net in het nieuws, uh, die mogen zich voorbereiden op, uh, ja, op de nacompetitie. Is dat een goede conclusie? Ja, daar mogen we van uitgaan. Kijk, VVV moest vier van de laatste vijf wedstrijden winnen... om nog boven de nacompetitiestreep uit te komen. Nou, dan moeten ze nu de laatste vier gaan winnen. Dit was de meest reële om te winnen, zal ik maar zeggen. En dan, ja, dan mag je er dus gevoeglijk van uitgaan. Dat deden ze bij VVV op voorhand al wel. Dat ze nacompetitie gaan spelen. Maar dat ze dan op eigen veld zo matig voor de dag komen... als vandaag tegen PEC. Ja, echt heel erg serieus gevaarlijk zijn ze niet geweest. PEC dan wel fortuinlijk op voorsprong, al in de twaalfde minuut. De eerste bal tussen de palen, meteen raak van Benson, die scoorde na ruim een uur nog een keer. En uh, ja, daartussen gebeurde eigenlijk niet zo gek veel. VVV kon het spel niet maken, kon het tempo niet bepalen. En uh, Pek, ja, dat hoeft allemaal niet zo nodig. Had ook niet zo'n zin op dit knollenveld. Het heeft natuurlijk zelf een kunstgrasveld. Dan weet je precies wat er uh, gaat gebeuren als je gewend bent om daarop te spelen. En in een knollentuin weet je dat nooit waar de bal precies naartoe gaat. Daar heeft Zwolle de ploeg niet voor. En uh, dus vonden ze het eigenlijk allemaal wel prima. Nemen ze de punten mee. En jij zegt, uh, ze maken nog kans op Europese playoffs. Ja, ik denk dat ze bij Pek al blij zijn dat ze op zeven punten van Roda staan niet meer naar beneden hoeven te kijken voorlopig. Dat uh, Roda daar lekker mag gaan uitzoeken met nog een paar andere concurrenten. Bijvoorbeeld AZ of uh, RKC of uh, ja, NAC staat daar dan ook nog net een beetje onder uh, PEC op dit moment. Maar ja, die moeten allemaal dit weekend nog spelen. Voorlopig heeft PEC dus uitstekende zaken gedaan... door deze wedstrijd voor hun heel belangrijk uh, te winnen. Voor het eerst in vier uitwedstrijden weer eens een wedstrijd gewonnen. En VVV de zesde nederlaag op rij in zes wedstrijden precies één doelpunt gemaakt. Ja, dat is natuurlijk ver onder de maat. Dat is niet ja. eens voorbereiden op de nacompetitie, zo ja. erg. Ja, ik zei het omdat uh, PEC nu op 33 staat... en het zo dicht bij elkaar staat richting die uh, zevende plek van Heerenveen. Het verschil is maar vijf punten. Ja, dat is ook zo. Dat, het, het, het kan allemaal in die slotfase. Het zijn nog maar vier wedstrijden. En PEC heeft toch wat moeite om die wedstrijden te winnen. Er staan nog een heleboel ploegen uh, daar in de buurt. en uh, ja, Je kan hooguit zeggen dat... Uh, Utrecht en Herenveen, ja, die zijn. Uh, Utrecht en Twente, die zijn zeker van uh, die play-offs. En uh, de rest daarachter, nou ja, zeg maar van Herenveen tot en met Pek zwolle die mogen dan gaan uitmaken wie, uit, wie er uh, die andere twee Europese play-off-plekken gaan uh, innemen. Het is leuk voor Pek dat ze daarbij uh, mogen horen. Op dit moment, al vind ik het nog een beetje op papier. Vooralsnog nog uh, is het goed dat uh, Pek voor Zwolle, is het goed dat uh, Pek uh, afstand neemt van die na-competitieplekken. Want rechtstreeks erin blijven, kijk, iedereen, hè, ik denk dat 90% van Nederland vooraf had gezegd, PEC gaat eruit. Nou, dat gaan ze vanaf nu zeker niet meer. Zo is het. Dankjewel, Frank zo Zometeen de reacties. Dan de Champions League. Geen Klassico in de halve finale. Maar wat er nog niet is, dat kan er wel komen. Uh, Real Madrid loten vandaag Borussia Dortmund en Barcelona... moeten het gaan opnemen tegen Bayern en München. Twee keer uh, Spanje tegen Duitsland. Dat scheelt in de kosten. Hoeven we hoeven maar twee correspondenten te bellen. Tim uh, de Wit in Duitsland en uh, Edwin Winkels uh, in uh, Spanje en Barcelona. Goedenavond, heren. Mag ik met Edwin beginnen? Ik kan me voorstellen dat uh, Barcelona toch wel een beetje gefronst heeft... met uh, betrekking tot Bayern München, dat momenteel in topvorm is, of niet? Ze denken ja, ook toch lastig. Als... Ja. Al, al zijn ze het vooraf niet, maar uh, ik denk dat, dat iedereen Bayern München wilde vermijden. Borussia Dortmund was eigenlijk de de, de alle ploegen. De makkelijkste tegenstanders hadden ze graag gewild. Real Madrid heeft hem gekregen. En Barcelona hebben we gezien, vooral die twee wedstrijden. Paris Saint-Germain is niet in, in, in de vorm die we van de laatste jaren kennen... En uh, Bayern München juist wel. Hoe, als je ziet hoe overtuigend Bayern heeft gespeeld de laatste maanden. Dat is er bij Barça allemaal een beetje af. Ze zien zich ook niet als favoriet. Heel veel reacties waren er ook niet. Technisch directeur Subi Sarreta was uh, bij de loting. En die zei van nou we gaan van mooi voetbal genieten. We gaan spelen zoals we altijd doen. En wat spelers die twitterden van uh, we gaan naar München. Maar meer ook, uh, maar meer ook niet. Het is, uh, het is een beetje afwachten bij Barcelona vooral. Uh, afwachten of Leo Messi deze komende twee weken de rust benut om, om weer helemaal fit te worden. En de hamstringbessuur uh, achter zich laat. Ja, Tim de Wit in Berlijn. Uh, Zometeen horen we uitgebreide reactie van Anjen Robben. Wat voor reacties heb jij nog meer opgevangen daar? Op die lozingen ja, uh, richting ons, uh, Barcelona heb ik het dan over, hè? Ja, dat begrijp ik. Ja, nee, op voorhand uh, wilde Bayern inderdaad, wat Edwin ook zegt, graag tegen Dortmund loten. Uli Heuners zei gisteren nog, Dortmund is de zwakste van de drie. Maar ja, laatst voor hem kwam Barcelona uit de bus. Nou ja, in de reacties maakte iedereen aan de lopende mand uh, diepe buigingen voor Barcelona vanmiddag. Het beste team ter wereld, met Messi de beste voetballer ooit. Uh, Klaus Rummenigge, de voorzitter, die somde nog eens alle prijzen op die Barcelona de afgelopen jaren had gewonnen. Dus ja, Bayern wil natuurlijk ook dolgraag die underdog rol. Uh, hebben zo meteen. Dat willen ze eigenlijk altijd. Maar als je kijkt in de vorm waar Bayern in zit, wat Edwin net ook al zei. Dan, dan mogen ze eigenlijk helemaal niet eens de underdog spelen. Ze zijn in de vorm van hun leven. Ze zijn soeverein kampioen geworden met 20 punten voorsprong. De vroegste kampioen ooit in Duitsland. Als je ziet hoe ze van Juventus wonnen, uh, thuis wel uit, we helemaal niets weggeven qua doelpunten. Uh, ja, dit is gewoon een heel goed elftal. En als er al een elftal is om Barcelona te kloppen in de Champions League, dan is het volgens mij uh, Bayern München op dit moment. Pep Guardiola, volgend seizoen coach, coach van Bayern. Is dat in, uh, laten we beginnen in Barcelona, is dat nog een dingetje daar bij jou Edwin? Ja, tuurlijk. Uh, iedereen wacht op een reactie, die kwam er niet. Guardiola zit op het moment in uh, Augusta uh, bij de Masters Golf toernooi. Uh, de vraag is, komt hij hierheen om die wedstrijden te zien? Hij ziet op dit moment echt alle wedstrijden van Bayern München... om zich voor te bereiden. Uh, waar ligt zijn hart? Is hij al voor Bayern? Het meest logische, natuurlijk het lijkt, lijkt de mensen in Barcelona... van dat hij nog wel voor Barcelona is. Het maakt hem ook ietsje makkelijker, die heel moeilijke opdracht in München. Want als München dit jaar inderdaad de triple wint... vooral die Champions League... dan wordt het wel heel moeilijk om het volgend jaar beter dan Heinkes te doen. Dus misschien komt de Guardiola wel goed uit... Uh, dat, dat zijn Barça van de laatste jaren en zijn grote vriend. Villanova, die trouwens al eens op de bank zat in de Allianz Arena, zo'n grappig detail, vier jaar geleden was Guardiola geschorst. Toen verdedigde Barcelona een 4 0 zege in de heenwedstrijd en dat werd makkelijk 1-1. Toen zat Villanova op de bank. Guardiola nou, hoopt dus waarschijnlijk dat die Villanova uh, hem nog één dienst bewijst en, uh, en Bayern in de halve finale is uitschakeld. Ja. En in, in, in Duitsland, Tim? Met betrekking tot Pep Guardiola? Nou ja, de, de vraag bij de persconferentie vanmiddag was... Uh, gaat Joep Heinkens uh, hem om raad vragen? En daar was hij wel heel stellig in. hoor. Hij zei, ik heb nog nooit iemand om raad gevraagd... om een tegenstander te, te analyseren. Dat zal ik ook nu niet doen. En ook Roemenië die viel hem bij. Die zei, nou ja, Guardiola moet vooral nog even van zijn rust genieten. Hij begint pas op 1 juli in München. Dus we zullen hem nu helemaal niet gaan lastigvallen. Nou, het kwam bijna een beetje krampachtig over, moet ik eerlijk zeggen. Want er is natuurlijk niemand aan wie je beter iets kan vragen... over dit Barcelona dan aan Guardiola zelf. Hm. Uh, ook Frans Beckenbauer toch niet... Het minste, Bayern erelid zou ik maar zeggen. Die ook graag zijn uh, mening geeft Dan of de Zeiler Die zei, ik mag toch hopen dat ze even met Guardiola bellen. Maar goed, kijk, voor Huygens, je moet je voorstellen... dat is ook zijn laatste seizoen bij Bayern München. Misschien ook wel zijn laatste seizoen als trainer. Ja, die wil natuurlijk dolgraag die Champions League winnen. En als dan later blijkt dat hij uh, om van Barcelona te winnen... hulp heeft moeten vragen uh, bij Guardiola. Ja, dat, dat is hem denk ik wel zijn eer te na. Ja, en bovendien... Nou, Mourinho, Mourinho zal Huygens uit zichzelf wel bellen om een raad te geven. Mourinho kent Barcelona ook heel goed... En die hoopt vurig dat Barcelona wordt uitgeschakeld. Dus waarschijnlijk wordt Eénke <laughs> door Mourinho gebeld. Een van deze dagen. Ja, dat, kan, dat kan natuurlijk ook nog. Maar bovendien heb ik begrepen dat Roemenieke en. Uh en Guardiola, één keer in de week, nu al uh, praten over het volgende seizoen. Maar dit, uh, maar dit even terzijde. Um, die, dan die andere wedstrijd. Uh, Real uh, tegen Dortmund. Um, die hebben we natuurlijk in de poolfase al gezien. Die pool met Ajax en uh, Men, Manchester City. Dortmund won thuis met 2-1. Van Real uit werd het 2-2. Dus ze, ze zijn toch aan elkaar gewaagd. Dortmund-coach Jurgen Klopp reageerde vanmiddag als volgt op die loting. En um, die beste voorbereiding op een spel tegen Real Madrid. Het is een spiel tegen Real Madrid. die hebben we al absoluut. Nu hebben we twee bundesliga ja, spelen te absoluut. En dan gaat het tegen Real. Eerst thuis. Alles oké. Ja, mooi. De beste voorbereiding op een wedstrijd met Real... is een wedstrijd tegen Real, zegt Klop. Dat hebben ze dus gedaan. Nog twee Bundesliga-wedstrijden. En dan komt Real eerst thuis. En dat is verder allemaal oké. Okay. Tim, hij klinkt heel zelfverzekerd... Is dat ook wat je, wat je proeft bij, bij Dortmund? Ja, ik denk dat bij Dortmund dat ze Real toch wel de prettigste tegenstander vinden van die drie. Klop zei vanmiddag ook nog... Kijk, van Bayern hebben we dit seizoen nog niet gewonnen, maar van Real Madrid wel. In die twee onderlinge wedstrijden was Dortmund echt de bovenliggende partij. En die klopt is toch ook wel bijzondere trainer wat dat betreft. Hij, hij bluft graag een beetje, is altijd heel soepel naar de media toe. Zij vanmiddag bijvoorbeeld op de vraag... waar heeft u de loting vanmiddag gekeken? Zei hij, oh, toen stond ik te douchen. Het was namelijk net na de training... Alsof het hem allemaal niet zoveel kan schelen. En ja, aan de andere kant is dat ook misschien niet zo heel gek... als je kijkt hoe Dortmund überhaupt die halve finale gehaald heeft natuurlijk. En na nou, die bizarre winst op Malaga afgelopen week. Dus voor Klopp is eigenlijk wat alles, nu nog, alles wat er nu nog komt meegenomen. Hm. Het zijn alle drie grootmachten, zei hij. Je moet er gewoon van twee winnen om de Champions League te winnen. We zien het wel. Ik vond het vooral een heel groot verschil met, met Bayern. Waar ze vanmiddag meteen een hele geregisseerde persconferentie gaven. Spelers en trainers allemaal op een rijtje. Die allemaal enorm in clichés praten. Terwijl Klopp zei, ja, uh, sorry heren van de media. Ik, ik heb mijn complete wedstrijdanalyse een half uur na de loting nog niet helemaal op een rijtje. Ik hoop dat jullie uh, dat begrijpen. Dus het is iemand die heel erg open en eerlijk is naar de media. Ik hou er wel van. Ja, ja. nu nog even zijn gedrag aanpassen aan de lijn. Want ook niet echt, dat is niet echt een voorbeeld. <laughs> maar dat is een persoonlijke mening. Dat is waar. Ja. Ja. Ja. Hoe is er uh, in Spanje gereageerd uh, met betrekking tot Real, in die, wat betreft die wedstrijd tegen Dortmund? Dat... Uh... Ondanks die voorgeschiedenis in de groepswedstrijden... waarin Borussia toch beter was... Real Madrid Dortmund het als liefste als tegenstander had voor die halve finale... omdat dit Real toch een stuk sterker is... en, en uh, met meer zelfvertrouwen dan in die periode net toen... Uh, toen ze van Borussia verloren, verloren ze ook wedstrijden in competitie, raakten ze die 13 punten achter op Barcelona. En, en sinds is de ploeg alleen maar gegroeid en gegroeid en, en beter geworden. En de motivatie om, om la decima te winnen, de tiende Europa Cup in de geschiedenis van de club, waar, waar, waar ze al 11 jaar op moeten wachten, die is enorm. Net als bij Henk, is bij, bij Bayern is dit vrijwel zeker ook het laatste seizoen... van Mourinho bij, bij Real Madrid. En ja, zijn beste afscheid uh, zal zijn natuurlijk. <kliek> Net als, als dat hij bij Inter heeft gedaan, uh, de Champions League te winnen. En bij Real zijn ze ervan overtuigd dat... Uh, tegen Barça weten ze nooit, al hebben ze daar steeds van gewonnen. Ze hebben enorm veel respect voor Bayern München. Die hebben een beetje op dezelfde manier gespeeld als Real Madrid zelf. Dus ze denken dat ze dit keer Borussia Dortmund over die twee wedstrijden... met eerst die uitwedstrijd toch wel kunnen hebben. Ja, Real is in de loop van het seizoen steeds beter gaan spelen. Ze scoren ook steeds later in de wedstrijd. Is dat puur een conditie-kwestie of waar zit hem dat in? Ja, ze schijnen. Dat was de klacht van Marina het begin van het seizoen. Dat ze in de zomer toch te weinig hadden gedaan. Dat alle spelers veel te dik waren teruggekomen. Dat ze uh, een, een tijd over hebben gedaan om, om in de goede vorm te komen. Die vorm hebben ze nu. Uh, ze, ze hebben geen druk eigenlijk in de competitie. Dat is een groot voordeel natuurlijk. Barcelona staat zo ver weg. Ze weten dat ze die niet meer kunnen inhalen. Eén, misschien zelfs een van de komende weken kan Barcelona al kampioen worden. Uh, dus die druk is weg. En, en alles, de, de bekerfinale die ze moeten spelen die is pas ook in mei. Dus ze kunnen zich echt, echt van vanaf. Nu volledig op die, op die wedstrijden richten. En het, het heeft vooral met, behalve met conditie, ook vooral en met dat zelfvertrouwen te maken. Dat, ze, dat Cristiano Ronaldo echt in een van zijn beste vorm is, maar ook alle spelers om hen heen. En, en dat ze daarom, zeker in Spanje en ook in Europa, die wedstrijden zo makkelijk winnen. Misschien ja. weer nog even de binnen heeft de voorzitter van Malaga nog gereageerd op die lozing met een van de rare tweet. Of, uh... Nee, maar ik vond wel een leuke, ik vond wel een leuke reactie van, van Nisterrooy... die uh, vanmiddag die, die warme balletjes mocht trekken... om te ja. voorkomen dat er uh, een volledig Spaanse halve finale... een volledig Spaanse Duitse finale ik op het hoor het je zeggen, kwam. Ik hoor het je zeggen. Heel Nederland denk uh, ik. Uh, ja, ja, nee, maar vier, vier wedstrijden met twee ploegen uit hetzelfde land... dat is helemaal niet interessant natuurlijk. Dat heeft Spanje niks aan, Duitsland niks aan, Europa niks aan. En Ruud zei voor de leiding, hij zei... nou, ik moet wel zeggen dat ik het echt hartstikke jammer vind... dat mijn Malaga, mijn Malaga, zei hij... toch niet bij deze halve finale in de, in de beker zit. Ja, en vervolgens applaudisseerden al die UEFA-mannen in uh, het pak ongetwijfeld. Tim de Wit, tot slot, uh, jij in, in Duitsland. Uh, is dat nog een dingetje geweest, die loting? Of wordt er helemaal niet over gesproken? Nee, er wordt eigenlijk niet zo over gesproken. Nee, op zich merkte je in de reacties wel dat beide ploegen het toch aan de andere kant wel mooi vonden... dat we twee internationale wedstrijden hebben in plaats van uh, die twee... Onderlinge confrontaties. Hè. Het zijn natuurlijk de twee aartsgivalen in Duitsland. De twee aartsgivalen in Spanje. En ja, het zou natuurlijk eigenlijk veel mooier zijn. als die twee al tegen elkaar moeten spelen. dat het dan op Wembley is in die finale uh, eind mei. En uh, nee, ja, goed. Ik ben vooral heel benieuwd. of Dortmund een, uh, een vuist weet te maken tegen, tegen Real. Ik ja. denk dat Dortmund van de vier de minste is. Maar ja, ze hebben wel een paar hele mooie voetballers natuurlijk. met Doski en Royce voorin. Gundogan, Guts op middenveld. Ja, je kon het natuurlijk zien tegen Malaga. Ja, Als die jongens het op hun heupen krijgen. dan kunnen ze het real nog best eens moeilijk gaan maken. voor ja. een mooie wedstrijd in ieder geval. Dat uh, denk ik ook. Zet, uh, zet het vast in de agenda. Maak hem leeg, 23 en 24 april. Dank jullie wel, Edwin Winkels en Tim De Wit. Goed, eerder op de avond, ik heb er al een paar keer aan gerefereerd... belden we met uh, Bayern München-speler Arjan Robbe... en ik vroeg hem wat zijn reactie is op de loting. Nou ja, goed. Je, je weet van tevoren dat het... Uh, dat het sowieso uh, ja, een hele moeilijke tegenstander wordt. Ik bedoel... Uh, ik denk dat je op dit moment uh, de vier beste ploegen van Europa nu uh, nog over hebt. En um, wat dat betreft um, ja, was het sowieso een zware, uh, zware wedstrijd geworden. Ging je Real Madrid hard ook een beetje kloppen? Nou, nee, dat kunnen wel mee eigenlijk. Nee, ik, uh, ik hoop alleen wel op een Spaanse tegenstander. Ik denk dat dat toch... Ja, is toch uh, dat ging toch maar voor kunnen uit. Omdat je... Ja, dan heb je twee uh, Duitse ploegen tegen elkaar en twee Spaanse ploegen. En um, nou ja, Dortmund die komen geregeld tegen wat ja, dat betreft ben ik wel blij met de lopen. Ja. Hebben jullie enig idee um, de, hoe jullie Barcelona moeten gaan aanpakken? Nou ja, ik denk dat Barcelona vrij weinig geheim heeft. En um, wij zullen ons uh, goed gaan voorbereiden. We hebben alleen nog een paar uh, wedstrijden daarvoor. Uh, we spelen nog om de halve finale uh, beker En uh, dat is de eerste belangrijke eigenlijk. En dan komt Barcelona. Maar goed, we hebben daar natuurlijk nog niet uitgebreid over gehad... maar ja, ik denk, dat het, uh, ik denk dat het vrij duidelijk is waar hun kwaliteit ligt. En, uh, maar goed. Uh, nou, maar daar eens op door. Want je, je bent natuurlijk een voetbal die je, je ziet heel veel voetbal. Je, je, ja. je, je, je kent die ploeg, je hebt ook al een keer tegen ze gespeeld. Ik bedoel, uh, ja. t, je zegt geen geheim, maar wat is dan uh, bijvoorbeeld geen geheim meer? Nou ja, dat ze natuurlijk altijd eigenlijk uh, het meeste balbezit hebben. En, en, en ja, ze, zijn, uh, ze spelen gewoon ze het ze beste positiespel. Denk ik van, uh, van heel Europa. En um, ja, ze hebben daarin zoveel kwaliteit. Um, maar goed, ik denk dat we onszelf ook niet moeten onderschatten. Hè. Wij zijn op dit moment we hebben ook een, een super seizoen, tot nu toe. En nou, ik denk dat we absoluut um, een kans gaan maken. Jullie zijn in topvorm nu, maar je, bent, je zegt net zelf al, je bent de, uh, uh, al kampioen. Uh, de halffinale beker zit er natuurlijk aan te komen. Wolfsboer, geloof ik, uit, uit mijn hoofd, jullie tegen moeten spelen. Hoe hou je die vorm dan vast? Nou ja, ik denk... Um, dit is wel een punt natuurlijk. Uh, omdat de spanning in de competitie is natuurlijk weg. Dus je gaat nu, nu nog, um, wat zijn het, vijf, zes wedstrijden... Ga je nog spelen in de competitie en dan staat er niks meer op het spel. Alleen uh, ik denk dat het mede, mede daarom ook goed is dat we die halve finale beker nog hebben. Want die spelen we dan dinsdag. En dan is eigenlijk een week later is uh, Barcelona al. Dus Ik denk dat dat uh, absoluut geen probleem moet zijn. Ik denk dat we ons voordeel ermee kunnen doen. Dat je ja, toch uh, ook jongens uh, af en toe wat rust kan geven om ja, volledig... Uh, klaar te zijn voor, uh, voor de wedstrijd met Barcelona. Ja, dat is vaak dubbel, hè? want je hoort ook mensen zeggen van... ja, je moet juist geen rust nemen, want dan word je uit het ritme gehaald. Hoe, hoe, staat, mm, yeah. hoe, hoe staat dat voor jou zelf? Wat ga jij doen? Ga jij gewoon ja, alles spelen uh, of, ik... of ga je rust pakken? Nou, weet ik niet. Ik denk uh, dat het juist... Uh, ik denk dat je daar de juiste balans uh, moet zien te vinden. Ik bedoel, ik denk niet dat het goed is om nu... Uh, uh, alleen maar die, de, de belangrijke wedstrijden te gaan spelen... en dan de competitie eromheen elke keer maar te laten lopen. Dat is misschien niet uh, ideaal, maar... Ja, het is ook gewoon een, een heel zwaar seizoen. En je, je speelt zoveel wedstrijden. Dus euh, als je af en toe een keer wat minder speelt... of, of je begint en je, gaat er, gaat er, je wordt er op een gegeven moment afgehaald... dan denk ik dat dat op zich euh, ja, geen probleem moet zijn. Nou, uh, wordt Pep Guardiola uh, volgend jaar uh, de, de trainer van, uh, van, van Bayern? Ja. <laughs> dat is natuurlijk wel pikant, hè? Hebben jullie nu al contact met hem of denk uh, ja. dat niet zo? Ja, die vraag... Uh, en Roemenieke ik wel, die, ik heb begrepen dat Roemenieke minstens één keer in de week... toch alvast contact met hem heeft voor volgend seizoen. Ja, nou ja, goed. Um, ik denk niet uh, dat, dat, dat, dat hij, uh, met alle respect... Ik denk niet dat het, uh, de trainer, onze, onze toekomstige trainer ons daar veel verder kan helpen. Um, ja, het is volgens mij algemeen bekend hoe Barcelona speelt, wat hun kracht is. En uh, wij hebben ons, uh, onze eigen analisten in dienst... Uh, die, die zullen ook prima voor elkaar hebben. Ja, maar als iemand dat team kent is het Guardiola toch? Ik zou, ik zou jullie ja. voor gek verklaren als je er geen gebruik van maakt. Nou ja, maar ja, weet je ja. Nee, je, hebt, je hebt er misschien wel, wel een punt om maar aan de andere kant... Ja, als er nou een team is die, die, die je nooit ziet spelen... maar iedereen weet hoe Barcelona speelt, die weet hun kracht. Hm. En wij zullen ons daar ons, ons, ons plan op aanpassen. Maar goed, uh, ja, misschien weet, uh, weet Guardiola... Of Messi de linker of de rechter wedstrijd altijd neemt voor de wedstrijd. Maar ik denk dat we daar niet heel veel aan hebben. Nee. Heb jij Kualiola trouwens al gesproken over het volgende seizoen? Nee. Nee niet. Ga je hem überhaupt spreken volgend seizoen? Nee, nou, volgend seizoen wel, denk ik. Maar ja. van tevoren <laughs> denk ik niet. Nee, maar ik, ik bedoel, dat is, ook niet, uh, dat is op dit moment niet belangrijk. We zijn nu gewoon... We hebben, nog een, ja, we hebben nu natuurlijk ja, de ontknoping nadert. En daar ben je nu volledig op gefocust. En niet... Um, Nee, je bent niet, niet, niet bezig met het volgende seizoen. Nee. Nou ja, goed, in jouw geval, er ook verhalen... dat je het volgend seizoen niet bij Bayern zou spelen. Daarom vraag ik het natuurlijk. Ja, maar goed, die verhalen die gaan altijd erom. En um, daar... Um, dat verrast me niet zo heel erg meer, moet ik zeggen. Nee. Dus je speelt volgend seizoen gewoon bij Bayern? Ja, in de voetballer... zeg ik altijd, dat is nooit, uh, ja, ja, dan, nooit dingen passen. Daar gaan we maar, weer. Uh, ja, precies. Nee, maar ja, dat, dat heb ik... Um, twee, twee jaar geleden uh, was het dezelfde situatie toen... Uh, zei riep ook iedereen als ze de Champions League niet halen dat ik weg zou gaan. En nu is het ineens omdat het een nieuw trainer is dat ik, weg kom, ik, dat ik weg moet of weg zou, zou gaan. Maar ik heb mm. nog twee jaar, ik voel me prima bij de club. Dus um, ja, ik denk ook dat de toekomst wel... Heel positief uitziet. En uh, dat dat bij München zeker nog de, de komende jaren in de Europese top mee uh, gaat ja, draaien. Ja, kortom, je hebt geen reden om weg te gaan met Bayern. Laten we het dan zo over. Nee, mij, nee, nee, nee. nee. Um, uh, nog even terug naar die, naar die wedstrijd tegen, tegen uh, Barcelona. Jullie spelen eerst thuis. In hoeverre is dat belangrijk? Nee, ik vind dat nooit. Niet uitmaken. Ze zeggen vaak eerst uit. Uh, is, is, is beter. Of, dat zou dan ideaal zijn. Maar goed. Ik weet dat wij een, uh, in het jaar. Um, uh, toen ik nog trainer was in 2010, hebben we volgens mij na de poolfase elke keer thuis gespeeld. En daarna uit. En uh, toen hebben we de finale ook bereikt. Dus uh, nee, dat, dat, dat, dat hoeft helemaal geen rol te spelen. Nee. Dat denk ik niet. Maar, maar goed, wel verloren toen die finale trouwens. Uh, Inter, hè? Ja, Chelsea. Uh, het ja, wordt wel goed, een keer tijd is. nu, hè? Ja. Ja, maar goed, daar heeft niks mee te maken natuurlijk, dat je, dat je thuis speelt. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat zeg ik ook niet. Maar ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen dat dat gevoel nu eindelijk ook bij jou is... van nou, nu moet het toch maar een keer gaan gebeuren. Ja, maar dan zullen we, zullen we toch eerst de finale eens moeten gaan halen. Ja. En zo ver is het nog, uh, nog niet. Ja, detail. Maar dat is toch wel een feit. Inderdaad, daar ben, ben ik helemaal met je eens. Ja. Uh, kortom, uh, jullie gaan van wedstrijd naar wedstrijd. Dat is een beetje de conclusie van dit verhaal. Eerste halve ja, finale beker ja, en dan, uh, dan complete concentratie op uh, Barcelona. Ja. En uh, jij speelt volgend seizoen gewoon nog bij Bayern onder leiding van uh, Pep Guardiola. Nou, laten we daar maar van uitgaan. Goed zo. Ik wens je veel succes tegen Nuremberg. Ja. Zuidderby noem je dat weer. zuid Duitse derby, geloof ik. Het is een, een derby, ja. Ja, ja. Veel succes en ook in de half finale en dan tegen Bayern. Dank je wel voor dit moment. Ja, dank je. Oké. Okay. Dag. Hoi, hoi. Dat was Anja Robben vanuit München over de Champions League. Loting, Treedtje lager. VVV verloor vanavond van Pek Zwolle. De ploeg uit Venlo kan de play-offs om degradatie dus bijna niet meer ontlopen. Een sombere avond dus voor VVV. Filip Koken praat na met Marcel Seip. Verliezen wordt in deze fase al bijna normaal voor jullie. Ja, ik geloof dat we nu uh, zes op rij uh, verloren hebben. Dus uh, we zitten uh, niet heel, uh, heel goed erin op het moment. Het leek ook niet meer goed te komen hè? na dat eerste doelpunt van Benson. Het vertrouwen zakte helemaal weg bij jullie. Ja, het is, het is, het is bijna elke keer. We, we, we, ja, we hopen de tegenstander elke keer. De eerste goal is gewoon een fout van ons. En, uh, en, uh, ja, de, daarna krijg je ook gewoon na de goal goede kansen. Maar ja, als je die niet maakt, dat is ook vaak het verhaal, dan, uh, ja, dan krijg je het natuurlijk moeilijk. Maar ik zie je ook in het veld, jullie af en toe reageren naar elkaar. Het zit niet lekker? Nee, misschien niet. Maar uh, je krijgt misschien een beetje frustratie. En, uh, ja, het, het is niet leuk natuurlijk als je elke week verliest. Dus, uh, dus dan krijg je dat misschien. En, uh, yeah. Leg je al neer bij het feit dat uh, uh, rechtstreeks handhaven niet meer mogelijk is... en dat het sowieso via de na-competitie moet? Ja, ik denk wel dat je zo realistisch kan zijn nu. Ik bedoel, we stonden al 8,8. Acht of moet je zelf ver gaan dat je al blij moet zijn als je Willem II voorblijft? Ja, nou, op het moment misschien wel. Ik, ik, ik heb de stand ook niet gezien, maar voor de wedstrijd stonden we 8,8. En uh, toen was het eigenlijk onze laatste kans al. En uh, ja, nu, uh, nu mag je toch wel uh, gewoon uh, kijken dat je, uh, dat je daar rechtstreeks in blijft. Of uh, rechtstreeks uh, voor de play-offs, natuurlijk. Dan is de moeilijkste vraag nog. Als jullie zo spelen zoals vanavond, hoor je dan nog in de Eredivisie thuis? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, uh, vorige week hebben we wel een goede wedstrijd gespeeld. En als je dan die wedstrijd bekijkt, dan kun je zeggen uh, dat je in de top uh, mee voetballen. Dus, uh, maar nou, wat ik zei, vandaag uh, was het natuurlijk niet best. Wat is de conclusie misschien? Dat je in de verkeerde wedstrijden goed speelt. Ja, dat klopt ook. Maar ja, ook daar uh, pakken we geen punten. Dus uh, ik heb liever rond dat we een keer waardig spelen, maar wel, uh, wel de punten meenemen. Dat was Marcel Sijp tegen uh, Filip Koken. Zometeen uh, ook de reactie vanzelfsprekend uit de Zwolle Kamp. Eerst gaan we even in de eerste divisie kijken. Want een topper werd er daar gespeeld. De nummer 1 tegen de nummer 2. Volendam tegen Helmond Sport werd 3-0. De Volendammers hebben daarmee hun koppositie verstevigd. Ook omdat Sparta 0-0 speelde tegen Fortuna Sittard. Volendam is op weg naar de tiende heen en weer, zoals het dan zo mooi heet. Rob Fleur sprak met Jaktuip. Een aardige opmerking, Jaktuip. We komen dichterbij. Dat bedoel je de titel mee. Ja. Waarom ga je dan weg? Uh, ja, een mooier moment om afscheid te nemen is het dan niet. Dit uh, ja, gebeurt niet zo heel vaak. Nu dan wel toevallig twee keer in een paar jaar. Maar uh, een fantastisch afscheid zou het zijn. Ja. Uh, Volendarm Helmersport is een topper. Het was een zeer eenzijdige wedstrijd. Waarbij, als ik... Kritisch ben op Volendam, het moet met de rust al 3-4-0 zijn en Tuip en Kramer, de topschutters van Volendam, misten de meest simpele kansen. Nee, absoluut, zeiden wij in de rust ook. We waren uh, ja, vele uh, vele malen sterker. Het enige minpunt was dat we het niet eerder afgemaakt hadden en het had met de rust echt al 3-0 moeten staan. En uh, ja, dat staat het niet, van hebben aan onszelf te weten. Maar... Ja, je ziet dat wij uh, gewoon voetballend heel sterk zijn. En dat zij uh, ja, eigenlijk totaal niet voetballen. Uh, geen intentie hebben om te voetballen. Dus ik vind het een mirakel dat ze zo hoog staan. Zij spelen lange bal en hopen dat hij goed valt. En, uh... Ik denk dat wij vandaag uh, hebben laten zien dat we uh, vele malen sterker zijn. In de tweede helft uh, is er dan toch het duo Tuip, nummer 27, en Kramer, nummer 20, die dan toch maar een keer raak schieten. <laughs> Moest er een keer van komen, hè? Nee, nou, inderdaad, we hadden het eerder kunnen beslissen. En, uh, ja, maar het is wel lekker dat, je, uh, dat we allebei weer scoren. En het allerbelangrijkste is dat we winnen en uh, afstand van Helmond en ik hoorde Sparta hebben genomen. Uh, Sparta niet, ge niet gewonnen. Ja, uh, ik zal het maar even zeggen. Excelsior uit mvv thuis go ahead eagles uit nou zeg het maar ja dat, uh, ja nu komt er natuurlijk wel druk bij kijken je staat bovenaan maar zoals we vanavond hebben gespeeld is fantastisch ondanks de druk het volle huis hebben We hebben gewoon ons eigen spel gespeeld en uh, ik hoop dat we die lijn door kunnen trekken maar uh, ja we moeten alleen naar onszelf kijken en volgende week gewoon winnen ik kan toch uh, je mag toch je kan nou toch niet meer uh, we zeggen van we doen niet mee voor de titel. Je bent ja, kooploper, ja. je gaat nu toch voor de titel. Nee, tuurlijk. Ik, dat, maar dat zeggen wij ook. We willen graag kampioen worden. En dat zeggen we nu al een paar weken. En uh, ja, we zijn gewoon aan een hele sterke reeks bezig. Waar we even, uh... Nu al een aantal keer op rij ook de nul we scoren heel veel. En, uh, ja, ik denk dat wij ook uh, terecht op de plaats staan waar we nu staan. Je krijgt nog de bronzen stier voor de vierde periode, nou, dat is bijzaak volgens mij. Eigenlijk wel, maar het is, neemt niet weg dat het gewoon leuk is om een, uh, om een prijs te winnen. En, uh, ja, dat, uh, maar we gaan voor de grotere prijs. Mm. Is het echt, en nogmaals, is het afscheid echt definitief? Ah, het afscheid, ik heb die keuze gemaakt, daar sta ik nog steeds achter. En, uh, op dit moment, uh, ja, zoals ik zeg, sta ik daarachter en uh, is het vrij definitief. Ja. Heb je al wat? Ik heb nog niks. Ja. Nee. Er staat wel 27 goals achter je naam. Hè? Dat, ja, je zou zeggen dat er allemaal moet komen. <laughs> ja, het moet nog op gang komen. En, uh, ik maak me daar niet druk om. En, uh, ik wacht rustig af wat er op mijn pad komt. Afscheid met een titel. Gaat dat gebeuren? Ik hoop het, ik denk het. Ja, Jack Tuip was dat van Volendam. De andere uitslagen, MVV tegen Dordrecht 2-5. Eindhoven tegen Emmer 4-1. En Os tegen Excelsior werd 2-0. Zondag nog de Graafschap tegen Cambuur. En maandag Almere tegen Den Bosch. Stand er bovenin, Volendam met 54 punten uit 27 wedstrijden. Helmondsport heeft er 51 uit 28. En Sparta 50 uit 27. Dan nog even terug naar de Eredivisie. Ik had u beloofd een reactie uit het kamp van Zwolle... dat met 2-0 won bij VVV. Toch was de coach van Zwolle, Art Langer... er niet helemaal gerust op tijdens de wedstrijd. Ja, was het maar waar. Nee, dat is, dat is toch niet zo. Want uiteindelijk is het een wedstrijd ja, waarin het ging eigenlijk om wie de meeste ballen hoog uh, recht naar voren kon schieten. Want op het veld kon je absoluut niet voetballen. En normaal gesproken kon VVV dat toch beter dan ons. we hebben het best wel lastig gehad met inworpen en corners en vrije trappen en klutsen voor de goal. Ja, er hoeft maar één keer fout te gaan en je speelt een hele andere wedstrijd. Op het moment dat 0-2 viel, had uh, ik wel het idee dat, uh, dat het eigenlijk gelopen was. Ik hoorde jouw linkervleugelvereniger, Aschente, nog zeggen vlak na afloop... hier valt echt niet op te spelen op dit veld. Nee, maar goed, dat is ook zo. En ik, ik, ik heb daar zelf ook wel moeite mee. Ze zullen hier ongetwijfeld er alles aan doen om dat veld goed voor elkaar te krijgen. Maar ja, hey, uh, voetbal is ook voor kijkers, voor, voor toeschouwers. En ik vind dat je dan ook uh, ja, in staat moet zijn om op het hoogste niveau van Nederland een goed veld te hebben. Dan maar lieve kunstgras, hè? Nou ja, daar komt wel eens commentaar op. Maar de afgelopen maanden was dat veld prima bespeelbaar. En als je hier kijkt, dan is het toch even anders. Het moet nu wel gek lopen. Willen jullie nog na competitie spelen? Of uh, loop ik nu te ver voor de troep uit? Nee, ja, nou ja, kijk, uh, we kunnen vandaag niet meer, nou, meer rechtstreeks degraderen. Dus de eerste doelstelling is gehaald. Maar je hoeft het niet moeilijk over te doen. We staan er hartstikke goed voor. Dus we moeten nog een paar punten sprokkelen. En dan, uh, dan zijn we veilig. En uh, daar zullen we alles aan doen. Ja, je zou nooit meer uit de, de, de huid horen verkopen voordat die weer is. Maar goed, we zijn er dichtbij. Dit zijn geweldige drie punten. Morgen kunnen wij eens een keer in de leunstoel kijken wat de rest doet. En uh, ik ga er vanuit dat ze allemaal winnen. Dan kan het alleen maar meevallen. Maar uiteindelijk zijn wij dichtbij uh, direct behouden en dat is fantastisch. Art weer was dat na de 2-0-overwinning op VVV. Zondag, half vijf, dan trapt PSV af tegen Ajax. Live te horen hier op Radio 1. En dan kan er in Eindhoven de competitie natuurlijk beslist worden. Of juist weer helemaal open gegooid. Kan alle kanten op. Het wordt in ieder geval spannend. We gaan de coaches horen, de keepers. Want uh, daar is ook wat mee aan de hand. En twee belangrijke spelers van Ajax en PSV. Kortom, we gaan uitgebreid vooruitblikken. We beginnen met Dick Advocaat, de trainer van PSV. Die verbaasde zich erover dat er zelfs een cameraploeg... van een grote Arabische zender bij de persconferentie was. El Jazeera, dat is goed. Ja, voel je hem, Dick? Jij ook. Spanning. Bij jullie. Eindhoven onder stroom. Nou ja, het lijkt me logisch dat dat uh, bij die groep ook leeft natuurlijk. De belangrijkheid van die wedstrijd. En uh, dat moet ook gebeuren. Is het alles of niks, vind jij? Nou, voor de eerste plaats wel, denk ik. Als wij verliezen, dan uh, moet je spelen om die andere plaatsen. Steven met de spanning. Uh, gisteren hoorde ik iemand over Sinterklaasspanning. Je moet het leuk vinden. Ja, ik weet niet welke krant jij leest, maar dat heb ik niet gelezen. Nou, je moet erop. Je speelt met mes op de keel. Je moet winnen. Ja. Maar je moet ook weer niet in de overdrive geraken. Nee, nee dat, dat is waar. Maar die anderen kunnen niet verliezen. Dus daar zit ook spanning op. Maar hoe ga je er als coach mee om? Praat je daar met Rustig. spelers? We gaan uitleggen wat we moeten doen. En dan moeten ze het op het veld laten zien. Kijk, we hebben twee keer tegen gespeeld. Eén keer en één keer verloren. De tweede wedstrijd kansloos verloren. Maar vanuit die wedstrijd kan je een aantal punten halen die je moet, moet verbeteren. We hebben ze natuurlijk in die tweede wedstrijd veel, veel ruimte gegeven. Ja, dat, dat kan niet. Als je eigenlijk ruimte geeft, kunnen ze heel goed voetballen. En meer brutaal zijn dan in Amsterdam. Ja, dat... Dat is inherent aan geen ruimte afgeven, dus korte dekken. Het wordt fysiek? Nee, gewoon de duels wil je, moet de duels winnen. Je wil de ruimte achter de verdediging van Ajax benutten. Snelle spitsen. Klopt dat? Men zegt, jouw vrienden zeggen, dus dat daar... Nee, dat zeg je net Sinterklaas. Is dat een belangrijk iets? De ruimte ja. Moet je ik zal nogmaals zeggen, we hebben heel veel respect voor Ajax. Hij doet het ook goed, net zoals de andere ploegen. Uh, maar we spelen thuis, we hebben fantastisch, twee fantastische wedstrijden tegen Feyenoord gespeeld, tegen Napoli, tegen Vitesse, tegen Twente. Dus waarvoor zou het niet thuis met de ondersteuning van het publiek, tegen Ajax niet kunnen? Dan kom je gelijk te staan met Ajax, of zelfs hè, met een beter doelstelling, maar dan moet je nog naar Alkmaar en naar Enschede, dan moet je dus weer buiten Eindhoven spelen. Kortom, uh, hoe beslissend is deze wedstrijd Dick? Voor de eerste plaats? Voor het eind van de competitie op 12 nee, maanden? Nou ja, dit is gewoon een belangrijke stap om, om erbij te blijven. Speet... Duidelijk. Maar de andere ploeg hebben, die, die zijn niet vrij, hoor. die moet ook voetballen. Speelt Wijnaldum? Dat weet, ik, dat weet ik niet, dat maak ik persoonlijk bekend aan die groep. Kun je vertellen waar je het over met hem had, uh, zojuist, met Mertens? Lang gesprek op het veld? Nou, hij wilde wat beelden hebben van een speler. Nou, die kun je krijgen. Doe je dat? Nou, dat is geen, geen garantie natuurlijk, van niemand leek toch misschien een kleine verspreking van advocaat. Die Mertens die zat toch wel spelen zondag. En dan naar Frank de Boer. Zijn Ajax lijkt ontspannen naar de topper toe te leven. Ja, nou, we weten wat we willen. Uh, hoe we het willen doen. En ja we zien geen uh, speciale dingen om dat te, te veranderen in ieder geval. Geen aanleiding om dat te veranderen. Als je tijdens de training ook langs het veld kijkt. Uh, relatief weinig pers voor een topper. De meesten zitten waarschijnlijk in Eindhoven. Ja, dat... Daar koop ik niet zoveel voor, voor mijn, uh, of er nou heel veel pers staat of, uh, of weinig. Wij zijn bezig met uh, de voorbereiding om die jongens zo optimaal mogelijk uh, voor te bereiden op een hele belangrijke wedstrijd. Uh, zoals de laatste wedstrijden natuurlijk altijd in de competitie heel belangrijk zijn. En nu is het toevallig uh, PSV, een directe concurrent die uh, misschien een gevoelige tik kan uitdelen. Uh, maar het uh, blijft uh, een hele belangrijke wedstrijd voor beide teams. Je kan ook zeggen, het is een positief teken. Want jullie hebben je portie qua onrust, in ieder geval op bestuursniveau, ook wel gehad. Ja, nu ligt dat bij PSV? Nou ja, wij hebben het vorig jaar natuurlijk heel veel gehad uh, over uh, randzaken. Uh, nu is dat meer bij PSV het geval. Hoe kijk jij daarnaar? Naar ja, incidenten, irritaties, gedragsdeskundigen? Ja, maar kijk, uh, net als bij Ajax, uh, moet je kampioen worden. En misschien zijn er nog wel iets meer als ons. Zij, zij staan een tijdje droog natuurlijk. Ja, en dan krijg je dat soort uh, ja, randzaken worden dan uh, ja, interessant eigenlijk voor, voor de media in ieder geval. En, uh, dus alles wordt uitvergroot. Ja, daar hebben wij vorig jaar last van gehad. En, en nu is het PSV dan meer aan de beurt. Maar ik denk dat uh, dit het wel uh, buiten de deur weet te houden voor de spelers. Goed. PSV beschouwend, dan heb je ongetwijfeld ook de wedstrijd bekeken hier in de arena. Ja. Jullie wonnen 3-1, maar... Het had zomaar heel anders kunnen lopen, hè? in het begin. Grote kans voor Lens. Ja, maar dat weet je altijd. Een tegenstander, vooral een tegenstander als PSV, uh, ja, die staan niet alleen maar op het veld om, om tegen te houden. Die proberen ook zelf wat te creëren natuurlijk. En wij hebben daarnaast gewoon een hele goede wedstrijd op de mat gelegd. En uh, we nemen risico's uh, hoe wij willen spelen. En normaal gesproken uh, kom je dan vaak aan de goede kant van de streep. Alleen uh, tegen goede tegenstanders kan het ook wel eens verkeerd aflopen. Nou, zij zullen altijd kansen krijgen, de, een goed team tegen ons. Alleen het gaat erom dat wij altijd één goal uh, meer maken. En ik was juist heel tevreden over die wedstrijd. En we hebben juist ja, continu gedomineerd, we hebben continu druk gezet uh, op hun. En ja, dan weet je ook dat, dat het risico is met zich mee. En dat ze dan uh, een kans krijgen. En ja, dan hoop je dat, uh, dat die niet ingaat. En je hebt natuurlijk ook nog een, uh, een doelman die daar uh, staat om dat tegen te houden. Ja. Heb jij het idee. Dat als jullie deze wedstrijd winnen, dat dat de genadeslag kan zijn? Dat het een soort verkapte kampioenswedstrijd is? Nou, ik denk dat het een gevoelige tik is voor een, uh, voor een hele belangrijke concurrent in ieder geval. Dan komen ze op uh, zes punten, dat zou uh, fantastisch. Dan uh, heb je inderdaad nog uh, vier wedstrijden, nou ja, dan, dan weet je uh, dat dat een mooie... ...afstand is op dat moment van een, een belangrijke concurrent. Alleen wat we nu ook doen eigenlijk, ja, elke wedstrijd is er weer één en uh, is weer drie punten te verdelen. En we leven van wedstrijd tot wedstrijd, maar het is, zal wel een gevoelige tik zijn. Maar uh, wij moeten gewoon zorgen dat we ons eigen spelletje proberen te spelen de komende vijf wedstrijden. En dan heb ik daar een uh, heel goed gevoel over de, ja, de einduitslag uh, eigenlijk dan. Het zou wat zijn hè, drie kampioenschappen op rij, als beginnend trainer. Dat zou heel mooi zijn. Ja. ja, zeker weten. En dan gaan we ook alles proberen voor te doen. Frank de Boer was dat. En dan aandacht voor de spelers, want uh, ja, die moeten het uiteindelijk doen en niet de coaches. Uh, PSV kan weer beschikken over buitenspeler Dries Mertens. Hij keert terug na een schorsing van twee duels. Je weet nog wel naar die slaande beweging in het duel met RKC. En bij Ajax valt de naam van Lasse Schöne op. De Deen leek gehaald als breedteversterking, zoals het zo mooi heet. Maar de middenvelder is inmiddels al geruime tijd basisspeler... en hij maakte ook al zes competitiedoelpunten. Schöne, jarenlang actief voor de Graanschap en NEC kijkt rijkhalzend uit naar het duel in Eindhoven. Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk uh, een fantastische wedstrijd. Het is mijn eerste... Uh, nou, topper wil ik niet zeggen, maar het is toch wel eerst, de eerste hele grote wedstrijd uh, bovenin. En uh, nou ja, zo'n cijfer staan drie punten voor en, uh, en met drie punten extra... dan. Uh, dan doen we goede zaken. Ja, uh, zij staan in het voordeel. Ze hebben, ze hebben drie punten extra. Maar uh, ja, je weet als wij winnen dat we op gelijke hoogte komen. En met ons doel zal we beter hebben. Dus het zal een belangrijke wedstrijd zijn. Maar uh, ja, uh, ik denk dat ja, we moeten gewoon eigenlijk winnen. Het is niet de uh, niet makkelijkste wedstrijd. Het is een goed team. En uh, natuurlijk ze hebben we wat minder gepresteerd. Maar het blijft een goed team. Goede, goede spelers. En, uh, en ook al draaien niet, hebben ze spelers die ook, uh, die ook zelf... Uh, ...dingen kunnen beslissen. Dus, het uh, wordt een lastige wedstrijd, maar uh, nou, leuk. Er is veel gezegd over druk de laatste weken, met name bij PSV. Wat heb jij daarvan meegekregen? De stress, de druk, waar zoveel over gezegd wordt? Dat bij mij viel het wel mee, omdat ik die andere wedstrijden uh, echt uh, ja, rustig heb kunnen beleven. Maar uh, ja, je, je voelt wel dat het een belangrijke wedstrijd is, dat wel. Ik heb nog nooit zoveel collega's gezien hier, volgens mij een stuk of dertig. Ja, het was, vandaag was het druk, maar dat uh, is alleen maar leuk toch. Uh, zo'n wedstrijd wil je spelen en zo'n wedstrijd wil je winnen. Zo'n zo wedstrijden wil je eigenlijk belangrijk zijn. Ja, nou goed, het is natuurlijk, de laatste wedstrijd gaat goed. Veel punten gehaald en uh, ja, dan, uh, dan ziet de training zo eruit. Maar is meestal ook, uh, hebben we minder resultaten, dan gaat het ook, uh, is het hier ook wel, wel rustig. Dus... Uh, dus hoop dat het na het weekend ook is. Merk je aan ervaren spelers dat die nu ook opstaan? De Van Bommels die zijn toch ook gehaald voor dit soort potten om ja, klaar te zijn? Ja, maar ik denk dat Mark ook op andere wedstrijden belangrijk is. Maar niet alleen Mark. We hebben heel veel jongens in de groep die, die uh, op zo'n momenten kunnen opstaan. En we zullen zondag zien wie, uh, wie het zal zijn. Is Mark Van Bommel opgestaan al? Nou, ik denk dat hij... Uh... Ik heb die wedstrijd goed kunnen bekijken. Ik denk dat die uh, vorige wedstrijd wel uh, met zijn goal heel belangrijk was. En, uh, en het, en het uh, aanjagen. en uh, Niet alleen de vorige wedstrijden, maar ik denk heel het seizoen. En, uh, ik denk dat die uh, heel belangrijk voor ons is. Maar je moet niet alle druk uh, Ik liggen. Iedereen is verantwoordelijk voor iets. En uh, ik kan het ook niet alleen. Nee. Wat verwacht je voor wedstrijd? Wat, wat, wat, wat zie je gebeuren? Guus Meeuwen staat op het veld. En dan maakt hij plaats voor jullie. En dan? Ja, en dan zullen wij eraan moeten beginnen. Nee, je moet het niet groter maken dan het is. Het is, het is 90 minuten en uh, we zullen moeten winnen. Voor hen moet het binnen, binnen de lijnen. Uh, en ik denk ook dat we heel gebruikt zijn om, om, om te laten zien uh, zondag. En, uh, nou, wij ook. Dus uh, het uh, belooft uh, een mooie wedstrijd te worden, denk ik. Gaat het worden zondag? Zeg het maar. Drie punten van Amsterdam. Dan is het kampioenschap ook beslist. Hè. Dit kun je best een beetje zien als een kampioenswedstrijd, of niet? Nou, dat is ook te vroeg. Daarna komt er nog wat wedstrijden, maar het is wel een hele mooie stap, ja. Geen spelen ook in de basis? Weet ik niet, moet je aan de trainer vragen. Maar je gevoel zegt? Mijn gevoel zegt wel dat ik, dat ik belangrijk kan zijn. Is het eh, op een bepaalde manier ja, lekker geweest, ergens om even rust te hebben? Of zeg je van, joh, totaal geen sprake van, ik baal als een stekker? Nee, nou, ik had wel liever uh, elke wedstrijd gespeeld, maar uh, nu wel echt wel zin om terug te spelen. Nee, je was geschorst. Heb je er iets van geleerd? Uh, ja, tuurlijk. Maar ik vind het nog altijd uh, veel te zwaar. Maar Ik ben blij dat ik deze wedstrijd kan spelen. Ja, net op tijd? Ja, net op tijd. Je zal maar drie wedstrijden krijgen. Ja, maar dan hadden we het uh, niet geaccepteerd, denk ik. Nee, ik, ik, uh, ik ben gewoon blij. Ik, ik wil het achter, achter, achter me laten. En ik ben blij dat ik uh, terug kan spelen. Dries Mertens en daarvoor Lasse Schöne. En dan naar de keepers. Hij moet het zondag doen zonder uh, Kenneth Vermeer... U heeft het gezien ongetwijfeld, die afgelopen weekenden rood kreeg en naar de kant moest en dus niet kan spelen. Jasper Sillessen viel goed in tegen Herakles. en hij staat zondag in de topper weer op doel. Zometeen meteen gaan we naar PSV, nu eerst naar Ajax. Sillessen blijft er heel rustig onder. Heel ontspannen, ik merk net zelf, ik kan nog steeds gewoon lachen. Dus op dit moment nog geen paniek of geen stress. Dat geldt ook eigenlijk wel voor de hele selectie. Hè? Jullie stralen dat wel uit. Ja, we genieten nog steeds van het spelletje. Nu regent het een beetje, maar over het algemeen genieten we gewoon van, van het betere weer. En het mooie van het voetballen. Jouw ja, situatie in Oogenschouw nemend. Um, dat was wat, hè, vorige week? Ja, dat was een apart moment. Je zit op de bank en net naar rust gaat zitten en je mag er weer vanaf om te gaan lopen. En je mag er meteen in. Dat is apart. Ja. En dan meteen die redding, klem vast, die vrije trap. Je trapt uit en hij ligt erin. Ja, dat is wel lekker. Ja, daar hoop je en daar droom je van. Maar goed, of het uitkomt, denk jij nooit aan. Maar goed, nou had ik het geluk dat het wel gebeurt en dan, nou, dan is het 2-0. En hoe beleef je dat dan onder die lat? En denk je op een gegeven moment, terwijl je daar staat of misschien vlak daarna... Hey, volgende week, dat wordt ook een leuk potje. Ja, dat na nou het sluitsignaal uh, uh, kwam Remco pas weer naar me toe. die zei succesvol, en toen viel het kwartje. Op het moment was ik er zelf niet echt mee bezig. Je was helemaal gefocust op die ja, wedstrijd. Op die wedstrijd, want je wil gewoon de nul houden, en je wil winnen. En uh, uiteindelijk gebeurde dat, en dan, uh, dan mocht je vooruit gaan kijken. Ja. En dan gaat het kriebelen. en hoe uitziet dat bij jou? Dat ik meer glimlach en ook nog meer geniet van het spelletje. Want ik mag weer. Zo voel ik me ook. Als kleine jongen uit school kwam, je mag weer gaan voetballen. Of op zaterdagochtend om zeven uur wakker was, dat heb ik nog steeds. Ik mag weer. Het kwartje viel, want kort of lang, het is gewoon de wedstrijd van het jaar, hè? Ja, tot nu toe wel. Goed, als we winnen, dan zullen wij het helemaal met een minder resultaat. Ja, dan is het iets minder. Maar goed, voor ons is het, vooral voor PSV, voor iedereen is het de wedstrijd van het jaar. Dus we gaan genieten. Wat verwacht jij? Een hele lastige wedstrijd PSV die volle bak druk gaat zetten en, we, en het ons verschrikkelijk moeilijk gaat maken. Maar ik hoop wel dat wij gewoon, en ik ga er ook vanuit dat wij gewoon winnen. Het grappige is dat uh, heel veel mensen, en zeker ook in Eindhoven, uh, zeggen... wij vinden het eigenlijk helemaal niet zo leuk dat Sillissen op doel staat. Want het is één, een hele goede keeper. En twee, hij is zo gretig als de pest natuurlijk op dit moment. Ja, dat klopt. Uh, kijk, uh, ik ben blij dat ze positiever voor me zijn. Dat geeft alleen maar aan dat ik nog steeds uh, goed in beeld ben. En ja, dat gretig, dat klopt wel, Ja. ja. Um, dat gredige betekent ook dat jij voor jezelf beslist hebt... ik ga niet nog een seizoen op de bank zitten. Na dit seizoen ga je praten met Ajax over je situatie. Je hebt het nu twee jaar op deze manier meegemaakt. Jij moet aan Spelen toekomen. Ja, goed, uh, zeker. En, maar goed, uh, het is aan Ajax wat Ajax precies met mij van plan is. Maar we gaan na het seizoen wel praten. Maar daar ben ik nu helemaal niet mee bezig. Ik ben nu bezig met, uh, met zondag. En dan hebben uh, dan we het erna wel weer over als we met de kampioens gaan staan. Ja, van jouw kant snap ik. Maar ik snap ook wel dat Ajax zoiets heeft van... Ja, we moeten hem toch wel even zien te houden. Want ja bekerkeeper zijn en invallen bij schorsingen en blessures. Ja, dat is niet alles, toch? Nee, ja, kijk daarom ben ik niet naar Amsterdam gekomen. Maar ja, goed, die moet je schikken in de rol uh, die je hebt. En uh, dan moet ik achter de schermen maar laten zien uh, hoe goed ik ben. Eerst PSV, hè? Daarom eerst PSV. Jasper Sillessen. Reëel is die. Hij sprak tegen uh, Angelo Terwiel. En dan PSV, dat staat zondag gewoon met Boy Waterman onder de lat. Inmiddels is dat gewoon, maar hij heeft zijn plek wel moeten bevechten natuurlijk. Joep Schreuder die sprak met hem. Leuk voor Sillissen? Ja, zeker weten. Ik denk dat als je, als je een heel seizoen weinig, uh, weinig speelt... en natuurlijk naar uit bent gekomen voor, uh, ja, voor de eerste keeper... en dan in deze wedstrijd uh, mag, ja. uh, mag spelen, dat is mooi, uh, ja, iets moois. Hij is al zenuwachtig, hè? Of gespannen? Ja, ja, ik denk dat hij, dat hij gewoon uh, goede spanning heeft. Ja, dat is het. Ik hoorde, ik hoorde een hockeycoach gisteren bij PSV... moeten ze aan Sinterklaas spanning doen. <laughs> dat dat bij... houdt in? Nou, dan, dan vind je het leuk. Dan kijk je ergens naar uit. Ja, nou ja, maar wij, soms wij, hebben ze het dan hier altijd ja, over stress. Ja, ja nee, wij, wij voetballen omdat we het leuk vinden. Niet? Heb je wel eens stress? Stress? Nee, weinig. Weinig niet. Vind ja. je dat er stress is bij PSV? Nee, mensen van, van, van, van buitenaf maken het stress. Uh, als je, ik denk als je de interviews van, van de spelers, de, de technische staf hoort... dat er weinig stress uh, ja. uitspreekt. Nou, ik was in die tunnel toen, bij Feyenoord. Ja, dat was, uh, dat was geen stress. Dat was een beetje uh, irritatie van een verloren wedstrijd. Een beetje irritatie? Ja, meer niet. Ga goed met jou, hè? Ja, ik mag niet klagen. Wat kan beter? Uh, ik wil nog wat vaker uh, de nul. Dat is uh, iets wat, uh, ja, wat, wat ja, beter moet, beter kan. Dat, is, uh, dat irriteert je wel. Staat Eindhoven onder stroom? Maar ja, Philips vraagt. Die is heel erg goed. Ja. Heb ik niet voor terug. Ja, ja, ja. Prima. Ik had nog één uh, allerlaatste vraag. Um, is het beslissend? Um, nee, want je hebt daarna nog een aantal wedstrijden te spelen. Dus beslissend is het niet. Maar goed, uh, drie punten, dat zou uh, geweldig zijn. Het is wel een van de mooiste wedstrijden die je kan spelen. Boy. Ja, dat, dat zeker. En zeker uh, nu zo op dit moment, dan is het echt een hele mooie wedstrijd. Dus als je morgen boodschappen gaat doen, dan let je heel erg op. Met je handen en zo, En stel dat je morgen blesseerd raakt. Dan, uh... Dat gaat niet gebeuren. Nee, natuurlijk niet. Hopen we ook niet dat hij dat, dat, hem dat gaat overkomen. Dat hij geblesseerd raakt. Dat was Boy Waterman tegen Joep Schreuder. Komende zondag dus half vijf. En ik zei al eerder live te horen. Natuurlijk hier op Radio 1. Het is meer zondag op Radio 1. Wat te denken van de Amstel Gold Race. Natuurlijk te horen hier op Radio 1, van begin tot einde. De Blanco wielerploeg is eh, overigens nog altijd op zoek naar een sponsor. Er wil zondag scoren, mede daarom natuurlijk, in de Amsterdam Goldrace. Want winnen is meer aandacht. En meer aandacht is weer meer kans op een nieuwe sponsor. Maar nog voordat er gekoerst wordt, knalden brokkenpiloten Bram Tankink en Tom Jalte Slachter gisteren tegen een auto. Ja, ik dacht, oh, daar gaan we weer. Ram Tankink doet zijn verhaal. Samen met Tom Jelte Slachter was hij gisteren de Gold Race aan het verkennen. En op de Vromberg was het alle remmen los. Sprintje bergop. Ja, ik was met, met Tom, Tom Jelte en de Laurens... Uh, we gewoon heel hard de Vromberg op. Even verkennen. En in de laatste bocht... Uh, die sneden we iets te kort aan. Kwam, Tom was even in verwarring: moet ik nou rechtdoor of links? Dus ik riep links. En op dat moment gaat hij naar links. En ik zat op dat moment al aan zijn binnenkant. Dus we snijden met twee die bochten een beetje te kort aan. Binnenbocht en daar kwam een auto aan. En ja, en van de tien auto's die daar op jaarbasis rijden, komt, net, euh, komt er net eentje de, de afdaling in op het moment dat langskomen. En uh, ja, goed, die remde. Die remde maar het was, het was aan het regenen en het lag heel veel modder. En uh, die gleed net die ze ver door. Die pakte mijn achterwiel eigenlijk, of mijn achterframe. En waardoor ik dus gelanceerd werd. En Tom die viel eigenlijk op de motorkap, maar, die, maar die, ja, toen stond die auto eigenlijk al stil. Kortom, geen schade, wel schrik. En dus werd er vandaag bij het weerzien tussen tanking en slachter nog over nagepraat. Nee, geen last meer, niks? Nee, ja, ook niet. Maar een uh, beetje Stefan en Toch wel, hè? Ja. Jij ook? Mm, nee, ik dacht dat ik mijn knie een beetje voelde, maar daar komt denk ik niet daarvan en dit, maar... ...zit ik niet meer op stuur gelukkig dus. Ja, dat is ook wel een beetje, jij twijfelde of je rechtdoor wou gaan of links. Dus riep ik dus links. Ja, jij zei eigenlijk ja, wou de weg wijzen eigenlijk. Oh, dat, maar daarom moest ik binnen binnendoor bij jou. Ja, ja, ja, ja. Maar nog even voor de duidelijkheid. Jij, dat was jouw schuld. Jij ging er binnen waardoor hij ook naar binnen moest. Oh, ik weet niet wat Bram heeft verteld. Wat maar... heeft hij verteld? Ja, dat dacht ik al wel. Nou, wij waren gewoon uh, een goede training aan het doen. Dus de frontweg reden we eigenlijk van onder tot boven volop. En uh, ik denk, uh, 50 meter voor de bocht, uh, reed ik op kop. En ik zei tegen Bram, voor de zekerheid, ik zeg links. Links toch, zeg ik? Ja, zegt hij links. Dus ik denk naar links te gaan, maar Bram die haalt me nog in. Dus eigenlijk, ja, we deden gewoon een wedstrijdje wie eerst erboven was. Dus uh, we sneden hem gewoon verkeerd aan. En uh, ja, eigendomme fout, fouten. Dan komt er een auto aan en dan... Uh... Helaas, ja. Jij lag op de motorkap, maar dat was allemaal niet, uh, nee, Het ging niet met grote de snelheid. Oh, dat zei Bram ook. Hij heeft het hele verhaal klopt niet ah, wat hij verteld ja, heeft. Nee, nee. Misschien is hij toch, uh, toch geraakt ergens. Nee, ik lag op de grond. Dus in uh, Bram uh, via de motorkap ook op de grond. Maar uh, ach, we hoeven het ook niet groter te maken dan het is. Het, is niet, uh, het was niet uh, dat de auto total los was ofzo. Uh, maar sprak je toch even? Zo vlak ja. voor de Amsterdam Race? Ja, je schrik, zeker. zeker. We lagen op de grond. En uh, het eerste wat ik vroeg, ik zeg Bram, uh, gaat het? Ja, het gaat, zegt hij. Hij zegt met jou, ik zeg ja, met mij ook. En dan is het altijd pas als je opstaat of je voelt of je echt iets stuk hebt. En ik voelde mijn knie een beetje in mijn hand, maar. Uh... Ja, als je iets breekt ben je natuurlijk uitgeschakeld. Dus uh, nee, dit, uh, we hebben geluk gehad. En zo kunnen beide mannen zondag gewoon aan de bak. Tankink zal in de Amstel Goldrace in dienst van de ploeg rijden. Hij brak eerder dit seizoen ook al een sleutelbeen en was ziek. Maar zondag zal hij er staan. Slachter begon het seizoen bijzonder goed met een etappe... en ook de eindoverwinning in de Tour Down Under in Australië. Hij versloeg daar onder meer Philippe Gilbert... Zondag moet dat wat hem betreft weer gebeuren. Al was het alleen maar om de zoektocht naar een nieuwe sponsor te vergemakkelijken. Nou kijk, het zou natuurlijk super fijn zijn voor iedereen gewoon, die ook maar betrokken is. En ook voor, uh, voor, de, Nederlandse, uh, voor, de, voor de Nederlandse fans als, als onze ploeg een nieuwe sponsor krijgt. Dat zou heel veel rust brengen. En uh, het is natuurlijk een feit hoe langer dat duurt hoe, hoe meer onrust er komt. En, uh, wij als renners kunnen ons, als, kunnen ons alleen uh, laten zien... Ja, door zo goed mogelijk te rijden, in beeld te rijden en uitslagen neer te zetten. En uh, daar zijn wij gewoon echt gefocust op. Maar ja, de gedachten gaan soms waar ze niet gaan kunnen. Ik bedoel, je zal toch wel eens aan denken af en toe? Ja, tuurlijk. Het, houdt je, uh, het is niet zo dat ik er wakker van lig... maar het houdt je wel bezig, tuurlijk. Ja, maar uh, ik denk dat dat uh, logisch is en dat dat voor ieder geldt bij de ploeg. Uh, ja, er, er wordt wel over gesproken. Ik moet zeggen dat het er nu toe heel erg mee viel... Uh, maar ja, goed, dus, wat ik zeg, naarmate die tijd dichterbij komt, gaat, er, gaat dat meer spelen. Ja. En daarom is het echt te hopen dat er snel meer duidelijkheid komt. En uh, ja, ook, ook voor de rust, want je ziet dat er gewoon momenteel een hele hechte groep is uh, van renners die ook graag bij elkaar willen blijven. En heb jij, heb jij het idee dat dat kan, dat één sponsor de hele, hele ploeg overneemt en dat de oude sponsor Rabobank dat ook wil? Uh, ja, wat, wat, wat Rabobank wil, dat, dat durf je niet uh, te zeggen, natuurlijk. Uh, maar ik heb wel het idee dat het kan. Uh, ik bedoel, er zijn heel veel andere ploegen die een sponsor hebben en Rabobank heeft het in het verleden ook gedaan. Alleen het, de sponsors liggen niet voor het oprapen natuurlijk momenteel. En, uh, en ik denk misschien dat je zelfs bui, ja, waarschijnlijk buiten, buiten, buiten Nederland moet gaan kijken. Mm -hmm. En goed, maar daar ga ik gelukkig niet over. Die, ja. Maar... Nou ja, het enige wat je kan doen is uh, de Amsterdam Goldweest met jouw ploeg winnen. Ja, inderdaad. Nou, doe je dat maar. Bijdrage van Steven Dalenbout was dat. Bram Tankink, de laatste spreker. En daarvoor eh, Tom Jelte Slachter. Over die wedstrijd die eh, zondag wordt eh, vrede. Nog eh, een paar laatste berichten. Robin Haase is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het eh, ATP-toernooi van Casablanca. Martin Kiels Klizan, eh, zo heet hij, was derde geplaatst. Eh, die won met 7-5 en 6-1. Dus. Eh, niet door naar de halve finale. Robin Haase in Casablanca. En dan het bericht dat Brian Farley definitief stopt... als bondscoach van de nationale honkbalploeg. Dat is toch wel opmerkelijk. De honkbalbond stuurde een persbericht uit. Uitgebreid persbericht dat wel geteld één regel kende namelijk dat Farley om persoonlijke redenen stopt. Zowel de Bond als Farley was tot nu toe niet bereikbaar voor ons voor uh, commentaar. Farley leidde oranje in 2011 naar die mooie wereldtitel... en was sinds 1997, sinds 1997 in dienst van de Honkbal Bond. In oktober stelde technisch directeur Robert Eenhoorn... en Slim Meulens aan als coach van de equipe voor de World Baseball Classic... En dat betekende een degradatie voor Farley tot benchcoach, zoals het dan heet. Of zijn vertrek daarmee samenhangt, dat weten we dus niet. Want iedereen hield zich chronisch onbereikbaar voor een toelichting. Goedemorgen is er weer een uh, NOS langs de lijn. Te beginnen natuurlijk met het uh, sportforum. Dan gaan wij elkaar weer ontmoeten samen met Tom Boot, Ronald Waterdeus en Jaap de Groot. Dat heeft alles te maken natuurlijk met uh, PSV Ajax van zondag. Morgenavond een paar mooie voetbalwedstrijden. Rodi SC Vitesse, NAC nek Heracles tegen FC Groningen en ADO Den Haag tegen FC Twente. En verder de korfbal, halve finale play-offs tussen Fortuna en Koog Zaandijk. En dat alles en nog veel meer. Waaronder ook een voorbeschouwing met Pieter Wenning op de Amstergoaltrace. Dat allemaal morgenavond. Zometeen, met het oog op morgen, dat wordt gepresenteerd door Lucella Carrasso. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag. Dames en heren.